Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Schiphol heeft nog steeds de kampen met de gevolgen van de stroomstoring van vanmorgen. De luchthaven hoopt dat het vliegverkeer in de loop van de dag weer normaal zal verlopen op zijn laatst morgen. Vanwege de stroomstoring zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. De luchthaven ging vanochtend vroeg voor het eerst in de geschiedenis helemaal dicht vanwege de stroomstoring. Het duurde ongeveer een uur. Het is ook extra druk vanwege de meivakantie. De storing heeft te maken met problemen in het hoogspanningsnet in Amsterdam-Zuidoost vanmorgen. Daardoor hadden ook zo'n 18.000 huishoudens geen elektriciteit. Een universiteit in de Australische stad Melbourne is ontruimd... omdat medewerkers dachten dat er een gaslek was. Meer dan 500 studenten moesten het gebouw verlaten. Uit onderzoek van de brandweer bleek dat er geen gaslek was... maar dat de penetrante geur afkomstig was van een rottende tropische vrucht... die in een kast lag. Die vrucht staat bekend om zijn stank. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un belooft... dat een nucleaire testlocatie volgende maand wordt gesloten... Hij zegt dat deskundigen en journalisten uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea welkom zijn om daar getuige van te zijn. Het heeft een regeringswoordvoerder van Zuid-Korea gezegd. Na de laatste zware kernproef in september vorig jaar was al duidelijk dat de omgeving van het testgebied instabiel is geworden. Over drie of vier weken hebben president Trump en Kim van Noord-Korea een ontmoeting. Het weer tot slot. Op veel plaatsen regent het flink. In het zuidoosten wordt het wel geleidelijk droog. Daar kan het nog 20 graden worden, hooguit. Op andere plekken wordt het niet warmer dan een graad of 13. In het zuiden en het oosten kan aan het einde van de middag hagel, uh, kunnen zich hagelbuien voordoen. En het kan daar ook onweren. Morgen trekt dat allemaal pas weg. En dan wordt het ook weer rustiger, het weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Zandvoort op zondag is natuurlijk ZFM. Wordt zeker goed reclame hè. <laughs> Even een tussenstand, want bij VVV Roda JC is Roda op voorsprong gekomen en dat was links linksback van steenkisten die mee oprukte naar voren en de 1-0 in de touwen schoot. Dat is natuurlijk goed nieuws voor alles daarin uh, bij Roda, want uh, ja, daarmee gaan ze toch heel een heel, als het zo blijft althans, heel zeker veilig worden. Bij uh, ado na een overtreding van Izimat krijgt de Ado een penalty. En de Nasser El Kayati die faalt niet. Dat betekent dat Ado uh, op 2-1 is gekomen. Dat is toch wel verrassend, vind ik eigenlijk. Tegen PSV. Uh, is er nog meer nieuws? Um, de virtuele stand onderaan. NAC 15e met 33 punten. Roda 16e met 30 punten. Sparta 17e met 28. En Twente laatste met 24 punten. Hoe is het in Azerbeidzjan? Daar rijdt Sebastian Vettel halverwege de wedstrijd nog steeds voorop. Valtiri Bottas volgt op iets meer, nou bijna 11 seconden. En daarachter zit Lewis Hamilton weer achter. En die volgt dan weer op 19 seconden van de leider in de wedstrijd. En Verstappen rijdt op plaats 4 en ligt op 1.2 achter op Lewis Hamilton. Ajax AZ nog steeds 0-0. Uh, Twente virtueel gedegradeerd. Dat is natuurlijk wat, want NAC doet goede zaken met een 2-0 voorsprong op Herenveen. Herakles Utrecht is ook 2-0. Feyenoord Sparta 0-0. En ADO PSV 2-1 voor ADO. En dan gaan wij naar de velden van Velsen. Martijn. Mag ik naar huis? <lacht> <lacht> jongens, ja, het te huilen. Nou, ga dan naar huis, man. Laat je dus, luisteren. Uh, we, we hebben de eerste helft drie kansen gezien in totaal. Van drie voor, voor Zeeburgia. Ja. Ah nee, moet ik goed zeggen. En Jesse van der Meer van uh, Velsen van had een uh, uitstekende kopbal. Maar recht op het lichaam van de keeper van uh, Zeeburgia. Ja. Uh, het, uh, het, uh, nou, het is niet best, hè, jongens. Uh, ik snap niet dat, dat, op negen, dat je voetbal tegen degradatie hè, want ze zijn dus allebei eh, ja, officieel nog niet veilig. Dat je, dat je zo het veld opstapt. Uh, dan, dan, dan moet je met de mes tussen je, ta tussen je tanden en je tegenstander moet je opvreten. Nou ja, ze geven elkaar kusjes vanavond en ze elkaar opeten. Het is echt een <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Niet het veld oplopen hè, Martijn? Ja, want? Ja, omdat je misschien de drang hebt om zelf dan maar wat te gaan doen. Nou, ik, ik, ik denk echt serieus dat het niveau van de voetballende wacht de waart, de honderdag, dat het weer hoog is. Maar goed, je hoort er een beetje rebels van. Nou, vreselijk voor je. En dan in die regen, man. Maar het is een heel droog. Oh! Nou ja, het zonnetje begint te schijnen, ik heb mijn jas uit, lekker hoor. Bij VVV is uh, gelijk gemaakt. 1-1 bij Roda, VVV, of eigenlijk VVV Roda JC, moet ik zeggen. Ja, Martijn, dan uh, spreken we jou zo meteen weer, denk ik, hè? Hey, en je gelooft het niet, maar Feyenoord Sparta, 01. Ja, dat is Ja, ja. <laughs> ja joh, Martijn, wij houden gewoon onze hele eigen uh, conversatie. Maakt allemaal niks uit. Hey, Martijn, ik zal je wel even uh, een stukje helpen, anders, uh, als je het goed oh. vindt. Gaan we naar uh, Akda in de Munnik, met het regend zonnestralen. Ah, oh, wat lief. Dat kan <laughs> voor jou, jongen. <laughs> De zon. Er zit een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto ploeg hier vlakbij bij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras leest in het AD dat hij niet meer in leven was. Zijn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 lekker muziek, Rick. Ik kan niet anders zeggen. Uh, ik heb het u uh, uh, nog niet kunnen vertellen wie de goal maakte bij Feyenoord Sparta. Maar dat was Fred Friday die dat deed. Sparta leidt dus met 1-0. Bij uh, Ajax AZ is nog niet gescoord. Maar wat er wel gebeurde is dit in de 34ste minuut. Het wel een beetje of, uh... um, gigantisch, gigantisch applaus van het hele publiek, zowel van AZ als van Ajax voor natuurlijk uh, Abdelhak Nouri. Er is gisteren bij het kampioenschap van jonge Ajax ook het nodige overgezegd. De spelers hebben hem heel vaak herdacht en gezegd we hebben deze overwinning voor hem gehaald. Maar nu laten de mensen in het stadion dus ook weer uh, horen de betrokkenheid bij de familie Nouri. Het is natuurlijk schitterend dat dat uh, op deze manier gebeurt. Wat heb jij voor nieuws over het uh, resten? Nou, uh, de oorzaak waarom uh, Verstappen op dit moment uh, niet helemaal uh, goed in de wedstrijd zit... heeft ook te maken dat hij snelheid uh, schijnt te missen in uh, de wedstrijd. Um, uh, de afstand uh, tussen hem en Lewis Hamilton uh, werd ook een stuk groter. En dat had als uh, gevolg dat uh, Ricciardo uh, behoorlijk in uh, de, ja, de versnellingsbak van de Nederlander uh, zat op dat moment... Inmiddels eh, lijkt zich dat allemaal weer een beetje te hersteld. Eh, wat betreft eh, Verstappen. Die rijdt eh, nu weer op de vierde plaats. En ligt Ricciardo eh, iets wat eh, meer achter hem. Eh, maar er waren toch eh, behoorlijk wat aanvallen van eh, de Australië. En dat zeggende zeg, zeg ik nu dat eh, Vettel degene is... Eh, die op dit moment de, ja, een pitstop heeft eh, gemaakt. Bottas heeft nu eh, tijdelijk even de leiding overgenomen. Maar als het goed is... Zal het uh, zo dadelijk uh, wel uh, weer uh, gaan settelen in de wedstrijd? En zullen de posities weer opnieuw ingenomen gaan worden... na deze serie van pitstops? Het ja, blijkt gebeurd met FC Twente. Want Vitesse heeft de score geopend 1-0 door Toulani Serero. zuid afrikaan schiet vanaf een meter 25 raak. Doelman Drommel staat aan de grond genageld. Ja. Daar Om. raak ik meteen eventjes op in. Want we hebben Tjerk aan de lijn, want er is gescoord bij ZSGO Bloemendaal. Dat is leuk. En hier is het stand uh, 0-1 uh, geworden in het voordeel van uh, Bloemendaal. Er was net een wissel tussen, uh, tussen Max Lam, die eraf gehaald werd en Tim Joon uh, weer ingebracht. En de volgende aanval was het uh, een aanval van Bloemendaal. De bal kwam aan de rechterkant op Melvin Jordaan. Melvin Jordaan kwam er langs voor en schoot hem schitterend voor. En zo kon Tim Joon beheerst inkoppen. Gouden wissel noemen we dat. En maakte hier zo de 0-1 voor Bloemendaal. Hoe lang is er gespeeld, Tjerk? Uh, we hebben een minuut of zeven gespeeld in de tweede helft. Ziet er goed uit voor hè? ook wat betreft de periode dan? Ja, maar we zijn er nog niet. Het is nog een heel eind. En het is een heel knollig, knollig veld eigenlijk. Dat kunnen we duidelijk zeggen. Ballen rollen niet, ballen stuiten alle kanten op. En je ziet de spelers ook uh, uitglijden omdat er weinig gras op zit, op het veld eigenlijk. En door de natte omstandigheden, ja, wordt het een beetje glad natuurlijk. En dat is natuurlijk link met die ballen die dan ook alle kanten kunnen uitstuiten, wat er mogelijk is. Ajax is op 1-0 gekomen tegen AZ. Donny van der Beek knikt eenvoudig raak naar een goede voorzet van Matthijs de Licht. Gaan wij nog even <coughs> kijken bij Spanewoude tegen Edo. Justin, wat heb je voor ons? Ah, we zijn 10 minuten na rust. Uh, net voor de Spanewoude op een, een 1-2 uh, achterstand gekomen. Uh, Doebel te maken was uh, Tobias Faber. Aangeven van Tim Visser. Mooi voorzet vanaf de linkerkant. Beheerst binnengewerkt achter de doelman. Um, wat nog wel is uh, belangrijk is om te zeggen, dat, uh, ik heb het mysterie opgelost omtrent de keeper. Um, ik heb Patrick onder de hand uh, uh, gesproken en uh, hij was een weekendje weg, dus hij zou er vandaag helemaal niet zijn. Maar het was daar net zo slecht weer als hier. We dus zijn hier terugkomen, maar hij wilde het plezier voor de doelman die nu een goal Hij heeft zich niet plezieren en hij heeft zich daarom zich ook niet aangemeld bij zijn training vandaag. Oké, okay, oké, okay, helemaal goed. Bij FC Groningen Excelsior is in de 42e minuut de 1-0 op het scorebord gekomen. Tom van Weert zet de thuisploeg op voorsprong tegen Excelsior. Je had het net over Joël Drommel. En dat is gewoon een Zandvoort keeper. Ja, dat zei ik ook hoor. Oh, sorry. <coughs> dat, dacht dat, uh, dat had ik even niet begrepen, maar goed. Uh, nee, ik zei, hij stond aan de grond genageld, deze jongen uit Zandvoort. Ah, ah heb ik het even gemist? Eh... Ja. <coughs> uh, ik heb verder niks, dus uh, dan uh, gaan wij door met uh, Zigala. Will you lay me down, make my heart the only sound. Throw my fears all to the ground, will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day, will you hold me? Slecht uit voor FC Twente. Ik geef u de ruststanden in de Eredivisie. ADO Psv 2-1, Ajax tegen AZ 1-0, Groningen Excelsior 1-0, Feyenoord Sparta 0-1, Heracles Utrecht 2-0, NAC Herenveen 2-0, PEC Willem 2 0-0, VVV Roda JC 1-1 en Vitesse Twente 1-0. Doelpunt Cerezo. Dan de wedstrijden waar wij bij zijn. Allereerst de halve finale om de HD Cup. Daar is Justin en die vertelde ons dat de stand tussen Sparrenwoude en Edo 1-2 is. En bij die andere wedstrijd waar onze grote man Martijn Prinsen is... en die geniet daar, maar dan lieg ik... want hij heeft een verschrikkelijke pot voor zijn ogen. Nog steeds 0-0 en dat zal het ongetwijfeld blijven. Er is geen bal aan. Wel leuk nieuws bij ZSGO WMS tegen Bloemendaal. Want daar heeft aan voorzet van Melvin Jordaan... Tim Joon de invaller... voor 0-1 gezorgd. Ja, en dus... onze Tjerke de Blauw daar heel erg blij mee zijn... die daar mee zitten kijken. En nog eventjes naar de Grand Prix van... Azerbaijan kijken... Ik, ik hoorde net jou zeggen, Henny, dat Verstappen even de snelste rondetijd in de wedstrijd had neergezet. Ja, 1.45 771 ja. Op zachte banden, hè? Heel op zachte banden was dat. Ah, Oké. Okay. Uh, inmiddels uh, heeft hij wederom weer Ricciardo uh, in de versnellingsbak hangen. En uh, die Ricciardo die is hem dus nu ook voorbij. En uh, in de herhaling is dat uh, goed te zien. En uh, ja, het, wat er precies uh, aan de hand is uh, weten we niet. Uh, het schijnt dat ook uh, Verstappen uh, bij een eerdere melding um, wat snelheid uh, mist in uh, zijn Red Bull. En dat is dan ook meteen de verklaring van waarom die Renaults al veel eerder in de wedstrijd ook voor die Red Bulls uh, zaten. Um, dat is uh, de situatie op dit moment in Baku. Vlak voor rust gebeurde er toch nog van alles uh, op de velden. Ik vertelde u dat bij Feyenoord Sparta de stand 0-1 was. Maar in de extra tijd is het uh, natuurlijk weer van Persie... die een prachtige voorzet geeft op Berghuis. En die schiet 1-1 in de touwen. En ook bij uh, Groningen is gescoord. Groningen-Excelsior. Want Memisevic verdubbelt vlak voor rust... de marge voor Groningen tegen Excelsior. Daar is het dus 2-0. Enni, ik heb ook nog wel een vraagje aan je. Dat het, uh, heb ik vorige week eigenlijk helemaal niet uh, gehoord. Ja. Um, de geruchten die bij Talstra de ronde doen. Heb je daarvan gehoord? Uh, vertel het maar. Raphaël van, van de Vaart? Ja, ik, ik durf het niet uit te spreken, Rick. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, dat zou wel wat zijn. Ja. dat rekening... ze al langere tijd bezig zijn hè, met hem. Ja. Uh, en hij buiten. is uit de buurt. En hij is een aantal keren al gesignaleerd. En er zijn gesprekken geweest. Maar ja, ik, ik, ik het zou natuurlijk schitterend zijn. Zeker als... Uh, uh, Elster, want het kan nog steeds de Eredivisie Want Je weet dat ik dat het hele seizoen al loop te roepen. <laughs> uh, dan is van de vaart alleen maar een welkomen uh, welkome versterking. Ja, dat zeker weten natuurlijk. En dan is uh, trainer Mike Snoei nog uh, genomineerd, hè? Ja, leuk is dat, hè? Ja, ja, verdient uh, hij ook. Terecht he? ook, denk ik, toch? Ja, verdient hij absoluut. Ja, dat dacht ik ook. Zullen we nog een stukje muziek draaien, uh, jongens? Uh, is een goed plan. Ik weet niet wat jij uh, klaar hebt staan. Nou, voor, ik ik stap wellicht uh, vijfde nu, hè? Ja, dat had ik al gezien. Net ingehaald door Ricardo. Ja. Ja, ik moest het even oh, weten. de telefoon ja. gaat. Nou. Oké, okay. neem jij de telefoon en dan gaan wij ondertussen naar Chris Brown. Die krieg, maar we moeten heel eventjes naar Bloemendaal, want Tjerk de Blauw heeft nieuws. En hier is de stand 1-1 geworden. Net zoals uh, de romano Makmek uh, die scoorde voor Zetters WMS. Die ballen die komen allemaal hoog voor de pot. En uh, ja, Zetters WMS heeft heel veel lengte. En breed kon er net niet bij komen. En zodoende kost die romano Makmek uh, inkopen. En dan komt er vrij traf van Zetters is op de rand van het stadsgebied. Komt hij wel. Komt hoog voor. Maar die zie er her en ver en ver overheen. De nummer 5, Mustafa Alkazan. En dat betekent dat de gevaar geweken is. En voeren we dan. Maar de stand hier... 1-1 is in deze wedstrijd, net nog te gaan, ruim 25 minuten. Yeah, yeah, van Chris Brown. We gaan naar Henny. Ja, prachtig succes voor de Lotto Jumbo-ploeg. Want Roglic bezorgt de eindzegen in de Ronde van Romandie. Hij, uh, de renner van Lotto Jumbo geeft zijn leiderstrui niet uit handen in de slotrit. De Pascal Akkerman springt uh, naar de dagzegen in Geneve... De laatste etappe was een vlakke etappe, relatief vlak. 181,8 kilometer. Rocklits verdedigde in het klassement een voorsprong van 8 seconden op de nummer 2. Egan Bernal en die marge kwam niet echt in gevaar. De gele truidrager finishte veilig in het peloton. Bij uh, het racen in Azerbeidzjan zijn er nog 14 rondes te gaan. Hoe ziet het er daaruit? Um, daar ziet het er op dit moment zo naar uit dat uh, Verstappen inmiddels uh, ook binnen is voor vers rubber. Want uh, ronde uh, rond eerder deed Ricky Arda dat ook. Um, de vraag is of hij nu voor zijn teamgenoot of na zijn teamgenoot uh, de baan op uh, gaat komen. Ik hou er even op uh, dat hij erachter gaat komen of dat hij er toch nog. Nee, hij komt er nog voor. Het is niet te geloven, maar de Nederlander schuift toch nog uh, de Red Bull voor uh, de auto, voor de, de Red Bull van zijn teamgenoot Ricciardo. Waarmee Verstappen zijn vierde plek weer terug heeft en uh, dat door middel of een pitstop. Celtic pakt de zevende landstitel op rij door vernedering van rivaal de Rangers. Het is de zevende keer dus dat ze landskampioen zijn geworden. En dat is ja, een prachtig resultaat natuurlijk. De ploeg van manager Brandon Rogers won in de kampioenswedstrijd in eigen huis. Met maar liefst 5-0 van aartsrivaal de Rangers FC. Dus en ondertussen zijn we natuurlijk de eerste halve finale van de ha Haarlem's Dakblacht. Zo, de Haarlems Dagblad Cup. Uh, die is onderweg. En uh, Justin die is ondertussen aan het kijken wie die uh, als tegenstander tegen gaat komen. <laughs> ja, hij zit te spieken, hè? Gewoon. Zit je dan ook als spion een beetje daar op die tribune of uh, langs de lijn uh, te kijken? van Wat gaan wij uh, daaraan doen? En ga je dat al een beetje, een beetje fluisteren aan, uh, aan Ted, je trainer? Natuurlijk tuurlijk sta je wel een beetje te kijken. We zijn natuurlijk uh, naar na rust. Uh, tuurlijk sla je het een en ander op. He, het is waarom dat het wat meer bij de hand begint te worden. Vroeger gelijk wat aan elkaar gewaagd. Uh, zojuist dat Mark Visser het gelijk maken op zijn hoofd. Daarbij hinderde hij helaas wel de keeper van, uh, van Edo. Uh, dusdanig dat de scheidsrechter daar een vrije trap op gaf. Uh, het is waarom dat het schulp begint te kruipen. En uh, eigenlijk uh, het Edo uh, weer alles lastig maakt. Wat Edo eigenlijk best wel gewend is: het hele zono. Onder drugs voetballen. Nou, hopelijk uh, voor, uh, voor de rood-zwarte uh, kunnen ze vandaag wel uh, de winst behouden. Uh, we hebben nu een bal over de rechterkant via Jaan Wouder. Maar Marks is in de combinatie, krijgt de bal mee, komt daar oh. bij Ja, sorry jongens. Ja. Maar beide de Red Bulls die vliegen er ja, gewoon ja, om tussen. Ze, uit. ze vliegen er alle twee af. Maar goed, uh, Justin, maak ja, maar, jij even nog je verhaal even af. Waar? Ja, ja Ik ben ook al verteld nou <laughs> Zal ik dan nu maar meteen Een hoofdschuddende Adrian Newey zie ik al uh, Wat er nou precies uh, gebeurt Weet ik ook niet uh, De een tikte de ander er gewoon uh, af Ik uh, weet niet uh, precies maar uh, De voorkant van uh, Ricciardo uh, Ligt uh, uh, nou behoorlijk in de puinpoeiers uh, Voor Verstappen is het ook uh, Einde verhaal uh, De heren uh, raakten elkaar ergens uh, Op een, uh, een snelstuk Van het, uh, van het circuit uh, Vermoedelijk aan het eind van het uh, stuk. En uh, ja, nu staan beide heren gewoon uh, met lege handen aan uh, de kant. En we zien ook bij de Mercedes de nodige activiteit, maar dat zal ons Nederlanders weinig interesseren. Wij zijn alleen maar geïnteresseerd wat, uh, wat er nu precies aan de hand is met Max Verstappen. Wordt de revolutie daar in die ploeg, man? Dat denk ik ook. En ik denk dat uh, daar nog uh, weinig... Uh, ja, dat, er, uh, dat daar nog het laatste woord niet over gesproken is. Ik zit nu al te bedenken hoe zal dat zijn met die Jumbo racedagen? als uh, de beide heren uh, moeten gaan jureren in de caravan race. Kijk, het wordt echt bam! Uh, hij wordt er gewoon af. Gemapt als het ware dus, Door Rick, ja door ja, Maar of Verstappen van zijn lijn af uh, Geweken is, uh, dat uh, gaan we nu ook even Bekijken, want uh, je mag op een gegeven moment Niet meer uh, remmen in de remzone En dat uh, schijnt wel Het geval te zijn Dus ik wil even daar Een, een, nee, ja, een, ja. Ha een hand om mijn uh, schouder houden Want uh, dit, uh, dit <lacht> Ziet er wel een beetje ja, Uit uh, als een beetje Onbezonnen daad Het gaat niet meer goed komen denk ik ja, het mooie van de, de amateurcoptine is natuurlijk dat er, uh, dat er tegenwoordig ook voor 1 wordt gekeken. Dus het viel mij ook ze aardig bezig hadden met z'n tweeën. <lacht> Sowieso. Je zit er niet binnen, hè? Nee, ik zit er we nu weer buiten. <lacht> in de rust heb ik toch wel even gespied. En ja, tot viel ook aardig, het aardig, het aardig, het uh, op dat de twee aardig met elkaar klaar waren. Om even terug te komen op uh, Jaapse vraag. Uh, ja, tuurlijk uh, wo wordt hier een, uh, een lichtelijke analyse van gemaakt. Uh, om even zo de daar gebruik van te maken. En natuurlijk uh, belandt dit eigenlijk bij mijn trainen op het bureau. Ja, uh, zullen we hier even teruggaan naar jouw uh, verhaal uh, bij de wedstrijd tussen de Edo en Sparen Woude? Ja, nou, ik had het Frans eigenlijk al verteld, hè? er gebeurt niet zoveel eigenlijk verder. Het is van Woude dat lichtelijk voorkomt, uh, rustig aan gevaarlijk wordt, maar nog niet echt een, een stempel kan drukken. Misschien nu, Joe, die ogenboomt, maar... Die wordt... Ik zei, Koppels zijn Inbreng wordt, uh, wordt vrij losgewerkt door de doelmarkt van Edo en uh, zo'n wedstrijd nog steeds 1-2 voordeel van Edo. Zie, zie jij het eerder 2-2 uh, worden, Justin? Of denk je dat Edo toch nog uh, eventjes wat gaat aanzetten en uh, uit gaat lopen? Uh, je merkt wel dat Edo gas gaat geven, dat het er gewoon doorheen snijdt als een, als een warm mes door de boot. Maar uh, ik zie het wel eerder 2-2 worden dan 3-1. Oké, okay. we gaan het in de gaten houden. We horen je straks weer Justin, dankjewel. Ja. Ja, we maar weer. Het is me om niet lang te kijken Ik heb een ding voor je al een tijdje Weet niet waarom jij wat doet aan al mijn eisen? Weet niet waarom jij het doet op elke wijze Ik hoop niet te winnen bij geen een van die prijzen Zolang ik jou heb sta, ik benen. ben benen Binnen op de grond, ik ben altijd bij je Soms ben jij mijn broertje en het is heel kleiner Soms zou ik je vast in de slechte tijden Je bent niet meer van hem, nee je bent van mij Alles wat ik zal is waar al, hij moet mijn joeken, raal. Doe ik dit niet. Uh. Ik hoop dat jij dit ziet. Ik voel je energie. Het is oké. Maar praat ik niet veel. Uh. Nee, meer dan ben ik stil. En ik wil niet vervelend zijn, kan ik even in je leven zijn. En jij bent mijn favoriet. Ik zeg, je kan maar geld, want je bent mijn mamie. Ik stap je bal, men wat ik. Je papi, love, don't cost the thing Anders was ik faai. Zie ik dat things ding, spanloos Nu ah, heb ik ah, oh. You're not, no, they come and go Dus het is oké, okay, schat, is de ring, Want je weet, ik doe al la, la, la lang tijd En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn Hart van goud, die kan niet verbrand zijn Schatje, kom je langs mij, want Je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij En alles wat ik zeg is waar I, ik grap, maar me move een Flex met energie. Wie ook zo flex is, dat is Henny. Ja, veen. 3-0 voor NAC in de 47e minuut. Dat was wel lekker hoor. En hoe is het bij het uh, racen? <laughs> nou, ik denk dat er uh, bij Red Bull nog wel uh, even nagesproken gaat worden over dit incident... Ik hou het er nog steeds op, ja, dat Verstappen eh, zat eh, van, zijn, van zijn lijn aan het afwijken was in de remzone. Maar dat is alleen maar het beeld wat ik eh, gezien heb. En dat daardoor eh, het, eh, het onvermijdelijke drama eh, tot stand is gekomen dat beide Red Bull rijders eraf zijn eh, in. De wedstrijd in Azerbeidzjan In Baku. In de straten van Baku. En, uh, Bottas ja. die heeft, uh, die heeft er mooi gebruik van gemaakt. <coughs> ja, he? nou ja. goed. Uh, Bottas had al eigenlijk. Uh, nadat uh, Vettel voor vers materiaal in uh, de pits uh, is uh, gekomen. Uh, heeft hij daar gebruik van gemaakt. Maar inmiddels is door die toestand tussen Verstappen en, uh, en Ricciardo. Is uh, er een safety car in de baan. En is het dagvoorsprong van Bottas. En inmiddels uh, rijdt uh, Vettel gewoon heel... Dicht op, uh, op Bottas. Dus ja, ik, ik denk dat daar nog, uh, nog wel het nodige gaat uh, gebeuren... in uh, de slotfase van, uh, van deze wedstrijd. Pablo Marie heeft dus die, uh, die derde goal gemaakt met het hoofd... en daarmee is Nak bijna in veilige haven. Bij winst van Nak kan de ploeg van Stijn wreven... Uh, alleen in theorie nog in de nacompetitie verzeild raken. Toch Goed. leuk, hè? Goed, voor NAC. Ja, ja. Maar dat dat Veen weer zo tegenvalt is toch gedaan? Ja, -8, overigens, 8 -8. we, we hebben het even daarover Maar bij die ruststanden is er ook een virtuele stand gekomen van de Eredivisie ja. Uh, Nou ja, PSV uh, dat hoeft geen uitleg en Ajax ook niet uh, Maar wat wel interessant is, is natuurlijk onderin Want daar is het natuurlijk gewoon vreselijk spannend uh, Roda stond op 28 punten op basis van de ruststanden in de Eredivisie en Sparta stond 17e. En Twente bungelt echt helemaal onderaan, achteraan. Vijf punten achteraan. Uh, Als het zo blijft is Twente gedegradeerd. Dan uh, is dat uh, over en sluiten. En ja. dan mogen ze uithuilen in uh, Enschede. En dan mogen ze volgend jaar in de Jubilee League spelen. Gaat dat het einde betekenen voor FC Twente? Ik denk het wel. Dat gaan ze niet mm, meer hebben. Nou, in ieder geval uh, niet uh, voor de Eredivisie. Maar dan zullen ze daar uh, verder gaan spelen. Ja, ik uh, ik hou erop dat ze gewoon uh, terugkomen in, uh, in het voetballen. Ja, dat wordt natuurlijk wel een behoorlijke klap die ze gaan uh, moeten verwerken dan eh, toch? Nou ja, logisch. Weet je hoeveel geld dat kost? Uh, ja, giga, het kost? Ik dan heb dan het even betekenis... in de zak. Maar dan betekent dat er ook wat spelers verdwijnen. En dat er andere spelers voor in de plaats komen die Jubilee League waardig zijn. Ik denk ja. dat ze de begroting gaan bijstellen. En maar, dat er ook nog wat bestuursbonzen eruit zullen gaan vliegen bij FC Twente. Want ik denk dat daar een grote schoonmaken gaat beginnen. Het gekke is dat Tom Boeren, dat is toch een van de betere aanvallers in de eredivisie. Die zit nog steeds op de bank he, bij Twente. Ja, en je hebt Adam Heer, Heb je daar ook nog rondlopen. Ja. Maar uh, we kunnen, het, uh, we kunnen het bij Twente wel blijven staan. Uh, heb jij nog iets, uh, Ricardo? Uh, ik heb nog wel een mooi stukje muziek klaarstaan. Uh, dan gaan we dat maar uh, doen. Trouwens, ja, Rick, je zit dan voor de tweede keer achter de knoppen. Je doet het alsof je het al twintig jaar doet, hè? Ja, ja. Nou, ik ben in het verleden ben ik wel DJ geweest. Dus ja, de eerste keer was even een beetje, een beetje uh, inkomen. Het zijn iets meer knopjes als wat ik uh, vroeger gewend was. Maar uiteindelijk uh, spreekt het allemaal vrij voor zich. En... Dus uh, we, we doen het gewoon toch? Ja, leuk ja, toch? Dat dacht ik. En dan gaan we naar Show Mendes, it's like the walls of caving in sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Have a drink and you'll feel better Just take her home and you'll feel better Keep telling me that it gets better Does it ever Help me It's like the walls are keeping in Sometimes I feel like giving up No medicine is Strong enough, someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel. Ajax is op 2-0 gekomen. Justin Kluivert maakt de 2-0 van de buitenspeler schiet... met links binnen naar een mooi balletje van Huntelaar. Bij Roda JC is ook gescoord. Daar is het 2 1-2 geworden voor Roda. Dus dat uh, betekent dat ze nog een punt extra erbij krijgen. VVV Roda 1-2. Vitesse komt op 2-0 tegen Twente. Dus dat is het definitieve uh, gebeuren. Matas maakt de 2-0 voor de Arnhemmers. Wente is gedegradeerd. Maar er is meer, want er is ook... Uh, uh, lokaal voetbal. En we hadden bij CS... WMS tegen Bloemendaal... een 1-0 voorsprong voor Bloemendaal. En toen werd het 1-1... Uh, met nog 25 minuten te gaan... Kerk de Blauw, hoe is het? En, en hier is de stand uh, 2-1 geworden net door uh, Desley Kroenberg uh, van uh, Zetters uh, GOWMS. Hij kon uh, inkoppen en uh, ja, uh, Breed, die glibberde een beetje weg. En zodoende kon hij de bal niet, uh, niet juist uh, wegwerken. En zodoende is de stand hier... Uh, Twee tegen één geworden in deze wedstrijd. Bloemendaal heeft nog een laatste wissel uh, toegepast. Door nog een stormramp te brengen. Door Tim Schoenmaker te brengen. Nog voor in de bij. Naast Tim Joon. Om te kijken om nog meer stootkracht te krijgen. Want Bloemendaal heeft niks aan dit moment. Aan deze stand. Want ze moeten mee blijven doen. Ze moeten minimaal gelijk spelen. Of de winst pakken. Willen ze mee willen blijven doen. Om dan een goede plek uit te halen. Voor eventueel na competitie. Dankjewel Tjerk. Zoveel hou ons op de hoofd. Ik hoop dat Bloemendaal het redt. We gaan even naar uh, uh, een heel andere sport, namelijk het damesvoetbal. We hebben aan de telefoon Kees Nuyens. Kees, jij doet het geweldig met je hele meiden. Nou, Henny, dankjewel. Je krijgt even een compliment van alle meiden hier, hoor. Uh, zijn ze er allemaal weer? Nou, je hoort het hè, we zitten, we zitten even bij elkaar. Ja, je laat iedereen daar de, de mede trainen, behalve mij. En ik heb dus geen kans om een van die mooie trutjes uh, te versieren. Nou, en ik geloof dat, uh, dat je hierbij uitgenodigd werd om een keer een training te geven, of niet? maar, ja! <laughs> ja, maar Weet ze, waar je aan begint toch? Ze roepen nu wel hard, hard ja, maar ik ze worden afgebeuld hoor, reken daar maar op. Ja, dat is prima. Okay. We, gaan je, we gaan je een keer inplannen. hartstikke goed, man. We hebben een uh, bekerwedstrijd gespeeld met vrouwen 2 bij SDO in uh, Bussem. En uh, nou, we, zijn, uh, we zijn door in de beker. Wat leuk, hè? Ja. Wanneer is die volgende wedstrijd? Ik hoorde zojuist dat die al volgende week is. Wauw. Dus, uh, wow. nee. dus dat, uh, het wordt nog eventjes uh, kijken of het uit of thuis wordt. We hopen op thuis. Ja, dat is makkelijk, hè? We hebben hè? dus thuis zou wel eens even lekker zijn. Ook voor het publiek. Denk je echt dat jullie het kunnen? Die, die beker pakken? Ik denk dat we gewoon volledig voor de beker gaan. Leuk ja, man. Ja, ja, ja. Dus, dus... Uh, vandaag ook een moeilijke wedstrijd. Die ze dan uh, moeten eindigen met de strafschoppen. Maar waar we zo cool waren en gewoon alle strafschoppen erin schieten. Leuk. Ja, dan ben je verdiend winnaar en, uh, en door in die beker. Ja. Eigenlijk een beetje onverwacht hè? Uh, ik was dit onverwachts, dat we de beker het halen. Nee, uh, Ze gingen er echt voor. Ja. Ja. Jij speelt met een selectie van ongeveer 32 meiden. Die, die trainen allemaal met elkaar, dat is de 1 en 2 bij elkaar. Heb je nou iedere week een andere opstelling van die teams? Of is dat wel een beetje gelijk? Nee, dat is helemaal gelijk. We hebben bij dames 1 en bij dames 2 echt wel uh, dezelfde opstellingen en dezelfde meiden die uh, uitkomen. Alleen de uh, meisjes van dames 2, dames van, de, dames, van, de, dames, van dames 2... Die maken natuurlijk wel kans om als ze heel goed hun best doen om in dames en ook mee te doen. Ja. Dus ja, er is altijd een kans om, uh, om doorgeschoven te worden. Om ja, soms als wissel mee te gaan of vast als, uh, als basis spelen. De sfeer bij jullie is enorm hè? De sfeer is prima geloof ik, ja. Ja, geweldig. Ja. Nou, van harte gefeliciteerd, feliciteer die meiden van me. Doen we. En veel succes verder in dat clubtoernooi. Ja, dankjewel Henry. Heel veel succes jou ook. Dankjewel, we gaan naar Baku. Ja, want uh, er is wat duidelijkheid over de crash die veel besproken is op dit moment uh, tussen Ricciardo en Max Verstappen. Het stoom uh, kwam al bij uh, uh, Christian Horner uit de oren. Bij Sky Sport heeft hij al verklaard. Ik heb geen commentaar totdat ik met beide rijders heb gesproken. Dat was wel een heel kort uh, en duidelijk uh, antwoord. En tegenover de Ziggo-commentatoren, daar heeft Helmoet Marko Marco ook al het een en ander gezegd. Race met elkaar, race met respect. Dat hebben ze niet gedaan. Het is de schuld van allebei. Dus uh, het wordt uh, duidelijk, uh, de, de zaak wordt hoog opgenomen binnen Red Bull. Wow. En ik denk dat de, de, de zaak nog niet zomaar uit de wereld is. Zullen wij alvast een kleine voorsprong nemen op de bekerfinale dan van de dames? Ja, leuk. Ja. Wat heb je? Oh, ja, inderdaad. <laughs> we gaan, gaan er gewoon voor spieren op. The Champions van Hilgrond. I've done my sentence. But committed no crime. And bad mistakes. I've made a few. I've had my show. that goes I thank you all. But it's been no bed of roses. Dames gaan we naar de grootste fan van de hele dames. Justin Luijter, bij jou loopt de wedstrijd de eerste halve finale om de HD Cup op zijn einde. Ja. Hoe gaat het? Hebben die meiden gewonnen? Ze zijn door naar de finale. Is je in kijken hoor? Oh, dat komt door die training van mij. Hè? Ja, dat denk ik ook <lacht> wel. <ja>. <lacht> <lacht> hey, uh, ja, ik, ik denk dat de wedstrijd inderdaad op zijn einde loopt. Um, Swaanwouder heeft de hele avond niet gewisseld. Oh is er nog één keer nu? Nee, ja, wordt neergelegd, maar de schrijf blijft het weg. Oeh, dit is een digitale beslissing. Uh, wat ik wil vertellen is dat Swaarmouden heeft de gehele aanvalslijn gewisseld. En uh, ja, daarmee is eigenlijk de angel wel, uh, wel uit hun aanval en uit hun wedstrijd. Uh, Edo uh, controleert matig. Maar uh, is wel wat doeltreffender. Uh, je ziet het verschil daarin tussen de eerste en de derde was uh, vrij goed naar voren komen. Uh, ik denk dat er nog een een of twee zou zijn voor tot het einde en uh, ja, als er geen gekke dingen meer gebeuren dan uh, zien we Edo terug in de finale. En spelen die gewoon uh, de wedstrijd beheerst uit? Nou, dat is het toch wel moeilijk, staan wel aardig onder druk. Van uh, Wouden is nu in de tweede helft aardig uit de schuld gekropen en uh, ja, doen we eigenlijk wel alles aan nog steeds om, uh, om die gelijkmang is op binnen te prikken om een, om een, een stafschotmisserie meteen, geloof ik. Volgens, Volgens mij wel, ja. Af te dwingen, om dat af te dwingen. Uh, ja, ja, die trekt zich wat meer terug hè, als Farmhouding balbezet is. Die, uh, die vinden het allemaal wel, wel, wel mooi, maar uh, nee, Farmhouding komt er niet omheen. Die hebben helaas niet meer voor. De puff is er niet meer, de energie is op en ik denk dat de wedstrijd ook uh, gespeeld is. Okay. Dank je Justin. Ah, okay, Voor de tweede keer wordt een doelpunt van Feyenoord afgekeurd. Boetius schoot raak uit de rebound... maar Van Persie had vlak daarvoor een Sparta-verdediger Fischer... namelijk tegen de grond gewerkt, dus de goal telt niet. Dan is er uh, uh, bij Ajax... Jong Ajax is in de rust uh, uh, geëerd en in het zonnetje gezet... in, de, in dat mooie, prachtige Johan Kruisstadion. Bij Roda JC is de stand 1-3 geworden... Uh, dat lijkt erop dus dat Roda die Limburgse derby gaat beslissen. Shahin en Advai, vorige week tegen PSV nog geschorst, bewijzen hun waarde. De Duitse Shahin tikt de bal binnen op aangeven van Corevar 1-3, dus voor Roda JC. En die lijken daarmee op weg naar een uh, goede prestatie. PSV maakt gelijk tegen Ado 2-2. Gaston Pereiro geeft het laatste zetje naar een corner die wordt verlengd door Daniel Schwab. Nog vier ronden te rijden in Azerbeidzjan, dat hadden we al gehoord. Ja. We bijna drie nog. Nou ja, het, het scheelt niet veel. Hoewel er ook steeds meer naar buiten komt... over het incident tussen uh, Ricciardo en Verstappen. Uh, zo meldt uh, commentator uh, Louis Dekker van DNOS de ook het volgende. Het is top als een team coureurs laat vechten. Niks teamorders, maar het is wel een dunne lijn al dus, uh, Dekker. Uh, deze aanvaring tussen Ricciardo en Verstappen zag iedereen aankomen. Het is, zoals uh, in de tweet van uh, de Formule 1-verslaggever staat... accident waiting to happen. Benieuwd naar de mening van de teambaas straks... Nou, die uh, zal denk ik een brandblusser uh, bij de hand moeten <lacht> hebben... om uh, de zaak een beetje tot uh, bedaren te brengen daar. Vet of hangt, valt er aan, hè? Uh, dan moet ik weer even kijken naar het uh, beeld uh, wat er is. Uh, ja, want uh, er zijn niet zo gek veel ronden meer. Er zijn nog drie ronden te rijden. Vettel uh, achtervolgt de Bottas. Uh, nou, uh, op dit moment is het uh, zelfs zo dat de Bottas op één ligt. En Hamilton zelfs twee. Dus uh, Raikkonen ligt drie en Vettel ligt vier. Dus uh, er is wel het een en ander veranderd in, uh, in de in, in die situatie. En het zou zomaar kunnen dat vandaag de eerste 1-2 wordt uh, binnengehaald uh, bij de team van Mercedes. En dat hebben ze ook wel een lange tijd op moeten wachten. Want uh, dat is pas uh, voor het laatst gebeurd in het uh, vorige seizoen. Ajax uh, scoort 3-0 tegen AZC, AZ uh, Neres maakt de goal, maar het doelpunt wordt vanwege buitenspel afgekeurd. Wat ook zomaar zou kunnen Henny, is dat uh, de wedstrijd Velsen-Zeiburgja uh, of al afgelopen is of op zijn einde loopt. Maar dat gaan we nu denk ik horen van Martijn. De vlog mag uit. De vlog mag het. <laughs> je, je mag weg. Ja precies. 3 niks scoort. maar is het is bijna afgelopen. Bij de tweede helft, door, door invallers bij Velsen zit er wel wat meer leven in. Hè? Ik bedoel, Patrick Kastricht hem altijd vervelend, want die komt tegen de voetballen. Die uh, bezocht de, de vlegers van Zeeburgia ja, uh, ja, het nodige, nodige uh, werk. En daarnaast hebben we ook nog, uh, en dat is een subtropische verrassing, uh, Sjejum Sambo. Ik had hem nog niet eerder voorbij zien komen, maar uh, die, hij valt er uh, redelijk ongelukkig in, maar hij zorgt wel dat er een en ander gebeurde voor in bij, bij Velzen. Kopballetjes van uh, uh, Tim Groenewald en van Patrick Kastikum werden eenvoudig nog gestopt door de keeper van Zeeburgia. En de grootste kans was eigenlijk ook voor de bezoekers. Een schot van uh, de, de, de spits die uh, verdwijnt via de keeper van Vels op de paal. En uh, daarna weer terug in de hand van de keeper. Oh, gaat hij nu toch nog vallen? Nee. Nee jongens, het is, uh, het is klaar hier. Er gaat, uh, er gaat niemand gescoord worden. 0-0. Ziet no. bij er bijna boeken weinig mee op. Je zal toch uh, uh, in de race zitten in Azerbeidzjan nog drie ronden moeten rijden. Ja. En je krijgt een lekker band. Ja, dat overkomt uh, van die Bottas. Leider in de wedstrijd uh, uh, uh, heeft een uh, lekker achterband. Een uh, rechter achterband die, uh, die eraf liep. Uh, Hamilton heeft nu de leiding overgenomen. Raikkonen ligt tweede. En PRS ligt op dit moment drie in de wedstrijd... met nog twee ronden te gaan. Wow. En, je en je zal maar langs de kant staan bij Sparrenwoude Edo... en denken dat het bijna afgelopen is. En dan... Ja, dan valt de tweede op. Uh, het is een droom, Faber, die uh, een goal maakt. Een uh, goed terugkoppel uh, van Justine uh, uh, Teunissen. En het is uh, Tobias uh, Faber, die een goede wedstrijd speelt. En dan bekomen ze tweede goal. Het is eigenlijk al bijna tijd, denk ik. Uh, en een maken betekent dat we waarschijnlijk een, een teutersing krijgen tussen een eerste klasse en een derde klasse. Jezus, dan kan het kwartje alle kanten nog op, hè? Het is echt, uh, ja, dit. Uh, ja, als je dit wat voor had bedacht, dan had iedereen je vreemd gehad. Maar dit is, uh, ja. De wedstrijd wordt eindelijk een beetje half finale waardig. Ik weet niet of jij keeper Blom, uh, Blom heet, die, geloof ik, hè? Of je ja. die wel eens uh, uh, hebt zien acteren. Nee. Maar ik heb geen idee hoe die is met strafschoppen. Of gaat dan toch misschien Patrick Ort nog. Uh... Nee, nee, nee, die kwijt zich zeker niet al. Uh, die gaat, uh, uh, ja, Blom uh, van harte, zoals hij zelf zegt. En uh, hij wilde precies niet bestieren, dus die gaat zich zeker niet omkleden. Uh, ik denk dat, uh, dat zullen we ermee gaan doen. Hoewel Edo hier nu wel doorkomt. Nee, nee, die wacht het voorlangs. Dat blijft voorlopig 2-2. Justin, ik zou die, uh, die uh, hoe heet die, Faber, hè? Tobias of ja. zo. Die zou ik echt maar even doorgeven aan Ted. Ted uh, <lacht> de, je, want dat is natuurlijk een, een echte goaltjesdief. Dat dus is wel zo voor de Henny. Die, raden, nou, die kunnen niet Oh, nou... Dat kan niet. Dan falen ze. Denk je dat? Dat weet ik wel zeker. Oké, okay. het is klaar voor FC Twente trouwens, hè? Die ah, Tessen komt ja. na wat geklungel op een 3-0 voorsprong. Mount scoort de 3-0. Ja, eh, nog even een aanvulling op wat er in Azerbaijan eh, gebeurt. Er lagen nog wat eh, brokstukken op de baan. En naar alle waarschijnlijkheid heeft eh, dar, dat de das omgedaan bij Valtteri Bottas... als het gaat om zijn rechterachterband. Dat zou toch gebeuren, ja. ja. Eh, overigens, we zitten al bijna in de laatste ronde... want het, eh, het, eh, dat is nu het geval. Dit zeggende is er nog één ronde te gaan... Hamilton die verdedigt een voorsprong van 2,5 seconden voor uh, Raikkonen... die op de tweede plaats ligt. Sergio Pires ligt op nummer drie... want immers zijn teamgenote die is al gestrand in de eerste ronde. En daarachter zit Sebastian Vettel op de vierde plaats. Wat is er toch met PEC Zwolle aan de hand. Zo'n goed begin in de eerste helft van de competitie. En nu is het zo dat Willem II zelfs scoort. PEC Willem II 0-1 in de 66e minuut. Dan gaan wij richting het nieuws, weer en verkeer. En dat gaan we doen met Shape of You van Ed Sheeran.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 You were in my room, and now my bed she smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Well, I'm in love with your body. Well, I'm in love with your body. Well, I'm, in with your body. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape